Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensen die voor 15 april hun belastingaangifte insturen... krijgen uiterlijk 1 juli bericht van de Belastingdienst. Eerder was de deadline 1 april, maar de Belastingdienst wil voorkomen... dat te veel mensen de komende week nog snel even aangifte gaan doen. Vorig jaar raakten de computers van de fiscus overbelast... omdat te veel mensen op het laatst nog hun aangifte wilden doen. Tot nu toe hebben al 4 miljoen mensen hun aangifte digitaal opgestuurd. De website van de Belastingdienst raakte op 1 maart de eerste dag al meteen overbelast. Terreurgroep IS smokkelt duizenden jaren oude kunst via Libanon en Turkije naar Europese kopers. Het zijn onder meer gouden munten, sieraden en beeldjes uit Irak en Syrië. Er zijn beelden van IS-aanhangers die eeuwenoude kunst vernielen omdat het niet islamitisch is. Maar buiten beeld verdient de terreurgroep juist geld aan de verkoop van geplunderde kunstwerken uit musea en archeologische onderzoeksplaatsen. Turkije krijgt veel kritiek omdat het te weinig zou doen om de smokkel van geplunderde kunst door IS tegen te gaan. De Duitse bondskanselier Merkel en de Griekse premier Tsipras hebben verzoenende woorden gesproken. Op een persconferentie in Berlijn zei Merkel dat Duitsland een economisch sterk Griekenland wil. Tsipras noemde het belangrijk dat de landen elkaar geen verwijten maken. Premier Tsipras was 57 dagen na zijn aantreden voor het eerst op bezoek bij de Duitse bondskanselier. Een Zweeds fotomodel is in Milaan maandenlang opgesloten in een appartement en daar mishandeld en verkracht. De vrouw van 23 werd afgelopen weekend door de politie bevrijd. Ze was uitgeput in shock en ondervoed. De Zweedse was opgesloten door een man die zich had voorgedaan als manager van modellen. Afgelopen zaterdag werd ze gered nadat de buurman haar had horen schreeuwen. Weer afwisselend wolken en opklaringen. Minima vannacht landinwaarts inwaarts tegen het Vriespunt. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking, gevolgd door regen. In het oosten eerst nog droog met wat zon en dan wordt het 9 graden. Woensdag meer regen en wat kouder. Dit was het, NOS-journal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB.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 Met nu ZFM Cinema. Ja, welkom bij het tweede uur van de ZFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en we gaan weer wat mooie filmmuziek draaien. Ik heb net al genoemd de nieuwste film Cinderella, Farewell My Lovely, Kingdom of Heaven, Tinkerbell, uh, Bienvenue seats. Dat zijn eigenlijk de grote films die ik heb staan en we beginnen natuurlijk altijd met een hit. En dat is echt een hit, want ik geloof dat hij op nummer 3 staat in de hitparade op dit moment. Ellie Goulding. Ellie Goulding met het nummer Love Me Like You Do.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 Ja, dat was natuurlijk Ellie Goulding en het film The Fifty States of Grey. Uh, ja, volgens mij staat hij ook in het circus op dit moment is antwoord. Uh, tijd voor een nieuwe film, Cinderella, een film uit 2015. En de muziek is gecomponeerd voor Patrick Doyle en van Patrick Doyle ben ik een grote fan, dus uh, ik ga er wel wat van draaien. Uh, Golden Childhood, daar beginnen we mee. De film is geregisseerd door Kenneth Branagh... met Kate Blanchett, Helena Bonham, en, Helena Bonham Carter... en Lily James in de hoofdrol. Cinderella is een weeskind dat door haar stiefmoeder... en stiefzusters onrechtvaardig wordt behandeld. Op een dag ontmoet ze in het bos een charmante vreemdeling... met wie ze zich gelijk verwant voelt. Wanneer de koning een open uitnodiging voor een feest stuurt... naar alle maagden van het land... hoopt ze dat de vreemdeling ook van de partij is. Maar haar stiefmoeder verbiedt haar te gaan... en verscheurt Cinderella's jurk. Ach... Triest, triest, triest, triest. Ik geloof dat het film niet zo geweldig is. Nou, ik geloof, ik geloof drie sterren had. Dus daar is op zich niks mis mee. Maar ik vind de muziek heel mooi. En zeker het volgende nummer. Pumpkins and Mice. De klanken van Patrick Doyle, Doyle uit de film Cinderella, dit is ook een mooi nummer: La Valse d'Amour. Mm -hmm. Dat ik van deze soundtrack draai Is het nummer A Dream Is A Wish Your Heart Makes uh, Ook gecomponeerd door Patrick Doyle Trouwens mooie titel A Dream Is A Wish Your Heart Makes Komt ie En nog steeds Cinderella In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Ja, de volgende soundtrack die ik klaar heb staan is een uh, hele bijzondere. Farewell, my lovely, film 1975 met in de hoofdrollen Robert Mitchum, Charlotte Rampling en John Ireland. De detective Philip Marlowe wordt ingehuurd om Velma, een voormalige danseres, in een nachtclub op te sporen. Maar vanaf het moment dat hij begint met de zaak... wordt het een uh, gevaarlijk lusje... waarbij hij steeds dieper wegzakt in de wereld van intriges. Ja, dat is een bijzondere opschrijving. En soundtrack, ik vind hem fantastisch. Echt weer zo'n pareltje waar je af en toe weer tegenaan loopt. Best een oude film. De uh, main title. Naar de soundtrack uh, Farewell, My Lovely, gecomponeerd door David Shire. En het volgende nummer is Three Mile Limit. Uh, farewell, my Lovely, gecomponeerd door David Shire. Laatste nummertje uit deze soundtrack. Eigenlijk zijn alle nummers de moeite waard, maar daar heb ik de tijd niet voor, natuurlijk. De uh, end de aftiteling. soundtrack, een beetje broeierige muziek een beetje jazzy, ja, daar hou ik van dus uh, zeer de moeite waard ander film die zeer de moeite waard is Kingdom of Heaven, film met uh, Orlando Bloom, Eva Green en Liam Neeson, met ook mooie muziek, gecomponeerd door Harry Calexon Williams Sibel. Film over de kruisvaarders en dit is ook nog een nummer uit Light of Life. zou moeten beluisteren, maar ja... Uh, ik heb te weinig tijd om het te draaien... dus ik, af en toe draai ik er een paar nummers van. Gewoon om je ermee kennis te laten maken... of misschien uh, herinner je je de film wel. Uh, misschien herinner je, je deze film... helemaal niet. Dat is de film met de fantastische titel... La Regata del Pijama Gallio. De pyjama Girl Case. En dat is waanzinnig mooie muziek... van de componist Riz Ortolani... een beetje kraakje. Dus er is Ortona niet meer dan 200 soundtracks op zijn naam staan. Dus hij kan er wel wat van. En dit is echt een van zijn betere nummers, vind ik. Ik heb een grote collectie van hem. Dus af en toe hoor je wel eens wat van hem voorbij komen. Uh, tijd voor een film uh, Tinkerbell. En dat is niet de nieuwste zie ik nu... want ik zie dat het jaar tot 2009 is. En dat is uh, Tinkerbell en the Lost Treasure. En ik draai er gewoon wat uit. If you believe... cabello is uit de Disneystal met Cinderella en bij eigenlijk bij de meeste Disney films is de muziek altijd heel goed. En dit is het nummer de Finishing Touch. Van deze soundtrack is Joël McNeely. Het laatste nummertje uit deze soundtrack is: even kijken, de Fairy Tale Theater. on an island north of Neverland. The Mirror of Encanta, with its last remaining wish, was lost. Tinkerbell en The Lost Treasure. Oh, eigenlijk alweer een geweldige soundtrack. Uh, oh, alleen maar mooie filmmuziek uh, vanavond. En dat geldt ook voor de volgende film. Bienvenue chez Les Cheats. Dat is een film, een Franse film, een comedy geregisseerd de door Danny Boon. Philippe is postdirecteur in Salon de Provence. Hij is getrouwd met Julie, wiens depressieve buien... met leven haast onmogelijk maken. Om zijn vrouw in plezier te doen... probeert hij zich te laten overplaatsen naar de Côte d'Azur... maar zijn plannetje mislukt... en als straf wordt hij te werk gesteld in Berges... een boerendorpje in het noorden. Philippe staat allerminst te popelen... om naar deze in zijn ogen verschrikkelijke regio te verhuizen. Al snel blijkt dat het beeld dat hij van het noorden heeft... niet helemaal stroopt met de werkelijkheid. Muziek van Philip Rombie. En het eerste nummertje is Shelenor.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 Écoutez leur santé, le plat pays, qui est le mien. Le plat pays. Jacques Brel uit de film Bienvenue chez les sites. En daar draait nu het thema Hummer van, gecomponeerd door Philippe Rombi Bum <laughs> bum Luister naar CFN Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en het is eigenlijk weer de hoogste tijd om aan onze eindtune te beginnen. En toevallig is dat ook weer een werkje van Philippe Groomby. Dat komt uit de soundtrack Dans La Maison. Kom dan meneer Philippe. Ja, ik hoop dat ik je weer genoten hebt van de filmmuziek die ik heb uitgezocht. Het eerste uur wat meer tv-tunes, het tweede uur wat rustige, een beetje klassiekachtige, maar ook jazzy muziek. Er is zoveel mooie filmmuziek, we kunnen nog eindeloos doorgaan. was het een, een redelijk mooie dag. Veel zon. Uit de wind zat je goed. En uh, ja, ik begreep dat het weerbericht dat het wat minder wordt de komende dagen. Dus wel sterkte. Maar oh, met regen, goed filmweer, zeg ik altijd. Bekijk ze thuis of in de bioscoop. En uh, geniet ervan. Of op de tv. En voor direct slaap lekker. Mijn naam is Elke Beuving. En ik wens je een hele goede nacht. En morgen gezond weer op. Tot volgende week maandag. Veel plezier. Doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.